Welkom bij deze aflevering Eindtijd en profetie, waarin ik samen met dokter Anders Jan van Barneveld, heel hartelijk welkom, praat over Paulus opnieuw, de tweede aflevering over Paulus, en wel de beloftes voor Israël. Want daar gaat het over Jan. Ja. De voorrechten en de beloftes die Israël heeft. Ja. En daar wil Paulus ons over leren. Ja, het Oude Testament staat er voldoende, in ja, de, de nacht, ja. kan ik beter zeggen. Aha. Maar Paulus die haakt daar ook krachtig op in. Ja. Hij, uh, we hebben de vorige week gehad over uh, Romeinen 3. Mm -hmm. Wat zijn de voorrechten van de Jood en uh, het nut van de besnijdenis. Ja. En dan gaat hij gewoon op allerlei belangrijke fundamentele zaken van het christendom in. Ja. En dan in Romeinen 9 mm -hmm. begint hij weer over Israël. De verkiezing van Israël ja. staat er in mijn NBG-vertaling boven. Ja, nou, dat zal het bij de mijnen ook wel staan. Je hebt ook een nbg ja, en, en Romeinen 10 gaat erover, Romeinen 11 mm -hmm. en een groot deel van Romeinen 15. Dus ja. allemaal gaat dat over Israël. Dat is het onderwijs over Israël. Het is belangrijk dat we dat ook goed gaan, uh, gaan begrijpen. Ja, Romeinen want 9, vorige, ik, vorige keer gaat het over de vervangingstheorie. Hè, dat je dus bepaalde teksten zomaar naar je toe kan schuiven, en. en, en dat een draai kan geven waardoor niet Israël op de eerste plaats staat, maar de kerk op de eerste ja, plaats. Ja, ja, ja. Ja. Dus we moeten het woord wel recht snijden, zoals dat zo ja, mooi ja. heet, hè? Ja, bovendien, dat zal de Heer wel recht gaan snijden als hij gaat denken aan de tekst die zichzelf verhoogd zal vernederd worden. <laughs> ja, precies. En uiteindelijk zullen wij allemaal uh, zien wat Gods bedoeling nou werkelijk is geweest. Ja. Ja. Eens zal de dag komen. Misschien zal ik me dan ook wel schamen. <laughs> ja, zo zeggen, had ik jou van buiten wel maar nooit uitgenodigd? <laughs> ja, ja, ja. Ik spreek, zegt Paulus, de waarheid in Christus. Ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mee door de Heilige Geest. Mm hij -hmm. uh, zegt al wat. Hij gaat hier krachtige zeker, dingen zeggen. Ja, zeker. Ja. Ik heb grote smart en voortdurend hartzeer. Dus erg verdrietig. Ja. Moet ik let, oplet wat hij nu zegt. Want zelf zou ik wel van Christus verbannen willen zijn. ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Ja. Een paar dingen wat, wat hij hier zegt. Zelf, denk nou maar eens aan een vriend of een buurman mm -hmm. of een broer. Ja. die niet tot geloof gekomen is. zelf zou ik wel van Christus verbannen willen zijn. Dan zeg je wat. Dan zeg je wat, want als je van Christus verbannen bent. dan voel je, nou, je wel. dan dus ben je verloren. dan voel je, je wel heel erg eenzaam ook. Ja, en dan. Nou, zoveel liefde had Paulus voor zijn volk. Dat is het ja, eerste. Ja. Het tweede is, ten behoeve van wie? Van die ongelovige joden staat dat er. Dat zou de vervangingstheologie zeggen. Ja, heeft... Dat zeggen ook veel heel vrome christenen. Ten behoeve van mijn broeders. Mijn broeders. En mijn verwanten naar het vlees. Ja. Zijn mijn broeders niet, moeten ze eerst de Jezus aannemen. Ja. Zeggen ze dan. Ja, nou, ik, ik, ik zeg het wel krass. Maar nou, Paulus zegt hier... Ik zou eh, ten behoeve van mijn broeders, zegt hij. Mijn verwanten naar het vlees. Immers. En dan komen er een heleboel dingen: zij zijn Israëlieten, het is eerste. Kijk, de vervangingstheologie zal zeggen: zij waren Israëlieten. Want nu zijn wij het ware Israël. Ja precies. Ja. Maar Paulus zegt: zij zijn ja. ja. Als ik dat allemaal lees dan denk, ik, Wie kan dan zo'n theorie nog aanhangen? Nou ja, bovendien, uh, soms moeten we ook gewoon nuchter zijn, zegt de Bijbel. Je hebt toch geen Israëlisch paspoort? Ik? Nee, ik nee heb... maar de kerk ook, de, de, de mensen die zeg maar, de vangstheorie aanhouden, ja. hebben toch geen Israëlisch paspoort? Dus je kan nooit in de Isra lid zijn. Ja, ja. ja, toch? Maar ja, uh, ik, ik, ik, ik, vind, ik vind dit allemaal zo verschrikkelijk duidelijk. Ja. Laten we nog verder kijken. Zij zijn Israëlieten. Zij, nog meer. Zij, voor hun is de aanneming tot zonen. Dat mm -hmm. is wat. Ja. Voor hun is de aanneming tot zonen. En de heerlijkheid. Dat is maar een paar uitzendingen geleden waar Simeon het over had. Tuurlijk. Voor ja. hun, ja. dat, dat hamen Paulus nog eens een keer mm -hmm. op. En die heerlijkheid komt. Een klein tekstje over de heerlijkheid over Israël. Kleintje, mm -hmm. Isaiah, een kleintje maar. Ja. Isaiah 60. Oh, die tekst houd ik zo van. Ik hou van alle teksten natuurlijk. Ja, maar het dus springt altijd wat uit. Het springt hè? altijd wel wat uit. Jezaja 60. Dat is het hele hoofdstuk. Het gaat over uh, het herstel en de toekomstige heerlijkheid van Israël. Mm -hmm. Ik ga maar een paar teksten. Sta op. Word verlicht, vers Want uw licht komt en de heerlijkheid van de here gaat over u op. Ja. ja. Maar wat zegt hij nog meer? Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natieën, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Het is wat. Ja. Dus met andere woorden, over Israël is er hoop. Ja. Is dat al eens eerder in de geschiedenis gebeurd, dat er duisternis over een land opging, behalve over Israël? Goeie vraag. Ja. Dat was tijdens de uittocht van Egypte. Hm. Toen stond heel Egypte, dat stond bijna in brand en, en, en rookwolmen en verschrikkelijk was het. Ja. Maar over het land gozen, daar scheen het licht van de hemel. Ja, precies. Ja, dat is waar. En ja. dat gaat... En het opvallende is dat in de eindtijdrampen, mm -hmm. die hetzelfde laatste verricht. rampen van de schaalgerichte, mm -hmm. dat zijn de laatste rampen, ja. die lijken heel erg op de plagen van Egypte. Ja. Heel frappant is en dat. gebeurt dan weer hetzelfde? Best maar Denk het wel dat er dus dergelijke ja. dingen gebeuren, want... Uh, analyses van kenners die zeggen van, uh, dat is een enorme vulkaanuitbarsting geweest een mm. grote ja. en grote aardbevingen. Dus, dus, dus natuurverschijnselen. Dat zijn allemaal, ja. ja. De eerste rampen, dat zijn uh, de zegelgerichte, dat zijn man-made disasters, uh -huh. door de mens veroorzaakte ja. rampen. Ja. Maar de bazuingerichten, dat zijn bijna allemaal natuurrampen. Mm -hmm. ja. En ook de schaalgerichten zijn allemaal natuurrampen. Even een heel kort uitstapje. Uh, hoe zie je dan die bloedrode manen, dit jaar twee keer? Wat? De bloedrode die? maan, die verschijnt. Oh, die, die tetra, tetraïde. Ja. Mm -hmm. Nou, dat zijn gewoon tekenen van de tijd. Mm. Die, dat, dat zijn die maansverduisteringen die plaatsvinden precies op Joodse feesten. Ja. Op uh, paasfeest, Pesach dus, ja. op uh, Pinksterfeest. Maar heeft dat een betekenis in de eindtijd? Dat het juist, in zover, dat het juist twee keer dat gebeurt? Zijn, dat zijn tekenen. Dat er ja. wat gaat gebeuren. Ja. En God geeft altijd signalen dat er dingen gaan ja. gebeuren. Ja. En dat uh, denk ik dat dat ook plaatsvindt. Okay. Ik denk dat er nog verrassende dingen gaan gebeuren. Mm -hmm. Misschien gaan ze beginnen met de herbouw van de tempel. Mm -hmm. uh, misschien, nooit een tempel, nooit, zeggen ook sommige Messiaanse ja. Joden. Ja. Uh, maar ja, we zullen het zien. Het is, het is voor mij te duidelijk. Ja. Haggai ja. spreekt over een nieuwe tempel, Zachariah spreekt over een nieuwe tempel. Ja, dat, zeg maar, dat is uh, uh, toch, toch uh, wel heel duidelijk, dat daar zoveel verschillende meningen over zijn. Dan zullen wij het hier ook nooit in Eindtijden de, de duidelijke lijn kunnen krijgen. Want de serie die ik onlangs maakte over Messiaanse, uh, Joods met Messiaanse leiders, ja, dan hoor ik ook verschillende verhalen. De een die zei wel tempel, de, de ander zei van er komt nog een vierde, een vijfde, en een zesde tempel. En weet ik wat allemaal. Dus er is gewoon heel veel opvattingen zijn er. Wil je, weet, hoe ik, wil je weten ja, hoe tuurlijk. ik denk dat het bijbels is? Nou, vertel. Cool. Nou, ik denk dat er nog drie tempels komen. Drie nog wel? De eerste tempel, die wordt binnenkort beginnen ze ermee. Ja. En die wordt verontreinigd. Mm -hmm. Door verkeerde offers, zoals Manasse, ja. de tempel verontreinigde en andere goddeloze koningen de tempel verontreinigde. Ja. En zoals uh, bijvoorbeeld de Romeinen de tempel ja. hebben verontreinigd en de Griek Antiochus Epiphanus de tempel Aha. heeft verontreinigd. Ja. Zo zal dat de eerste. Die eerste tempel zal gebeuren. Nou, oh, dat is zo mooi. Hezegiel 43. Hezegiel ja. spreekt. Een, een hoofdstuk of drie, vier lang over de Nieuwe Tempel. Mm -hmm. Heel precies worden de afmetingen aangegeven. Mm -hmm. En bij het Tempelinstituut hebben ze daar al een model van. En dat willen ze gaan herbouwen, zo hoort het ook. Nou, wat gebeurt er? In Ezekiel, ergens anders, in 12 of 13, zien we hoe de heerlijkheid van de here Jeruzalem en de Tempel verlaat. Ja. En die gaat naar de Olijfberg. Mm -hmm. Sommige Joden denken dat dat nu de heilige plaats is, de Olijfberg. Mm -hmm omdat de heerlijkheid des Heren daar naartoe getrokken is. Ja. Sinds die tijd is de heerlijkheid des Heren weg uit Jeruzalem. Dat noemen de Joden in hun theologie, zal ik maar zeggen, ikabot. Ja. Want ikabot betekent de, heer, de eer is weg. En dat staat in het Oude Testament ergens. Ja. Nou, En dan gaan we naar Ezekiel 43. Hij leidde mij, dat is Ezekiel in de geest werd naar de poort, dat was de poort die gericht was naar het oosten. Dus die poort waar jij voor hebt staan binnen. Ja. Dat is die poort, de gouden poort. De gouden poort, ja. ja. De gesloten poort. Ja. Nou, daar ging die heen. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Mm -hmm. Richting Olijfberg is dat. Ja. Kom uit oostelijke richting. En er was een geluid als het gedruis van vele wateren. En de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Mm. Je weet, het woord aarde, dat is hetzelfde als het woord land in het Hebreeuws, eretz. En het land straalde vanwege zijn heerlijkheid. Als de Heer terugkomt daar in zijn tempel, dat staat er verder, dan straalt het hele land. Ja. En als ik het dan nog bij CNN kan zien. Of weet ja, ik precies, of Family wat, Seven natuurlijk. Of oh, jij staat er met je grote neus <laughs> ook bovenop. Natuurlijk, wel. Onze camera's daar staan. Alle camera's die staan klaar. Ja. En je hebt daar geen tijd op te huilen. Dat moet <laughs> Nico maar doen, ja, precies. maar nee, maar dat, dat, we kunnen er een grapje over ja. maken, maar dit zal zo heilig en zo ja. mooi zijn precies. als de heerlijkheid van de Heer weer terugkomt naar zijn tempel en zijn daar gaat, mm -hmm. gaat, gaat beginnen, dat is, dat is, dat is prachtig. Ja. Nee, en dat zal gebeuren, dat kunnen ze allemaal geestelijk uit gaan leggen, mm -hmm. maar ik denk niet dat dat, dat erg bijbels is. Nee. Het is altijd en-en. Er -en. is een hemels Jeruzalem, maar er is ook een aards Jeruzalem. Ja. Er, zijn, er is een hemelse heerlijkheid, maar die wordt ook zichtbaar op de aarde. Eh, dat is altijd en-en. Nou ja, er is geestelijke genezing, maar er is ook fysieke genezing. Ja. En, dat hoort allemaal in één pakket. Nou, Dan gaan we verder kijken, wat is er nog meer? We kwamen dus in, in Romeinen 9, zaten we. Aha. en daar zaten we bij wat allemaal nog voor Israël is. De beloftes. De beloftes voor Israël, precies. Ja. En we hadden dus, uh, zij zijn mijn broeders. Hun is de aanneming tot zonen, de heerlijkheid. En wat is er nog meer voor Israël? De verbonden. Het staat er enkel fout op. En de meervoud. wetgeving. Er staat meervoud staan. En de eredienst. Ja, wacht, even, we <laughs> gaan niet zo hard. <laughs> Oké. <Okay, kom. laughs> ja. ja. De verbonden. De verbonden. Ja. Dus het oude verbond, wat men dan noemt, mm -hmm. en het nieuwe verbond. Ja. Want dat hebben we alles gelezen een keer. In Hebreeën 8, vers 8 staat: ja. Ik zal met Israël, het huis van Israël en het huis van Juda, mm -hmm. een nieuw verbond sluiten. Ja. Is, alles is nog voor Israël. Ja. Alles. Ja. En, en de verbonden. Maar dus daar hoort ook de Abraham-verbond bij. De landbelofte mm -hmm. hoort daarbij. Daar hoort ook het Sineï-verbond bij. He, wat wij allemaal overtreden hebben, natuurlijk. Mm -hmm. Allemaal hebben we de wet uh, veracht van de Heer God. Dit zijn de verbonden. En de wetgeving. Hè, er zijn een bepaalde groepen mensen die zeggen dat de, de wet is er niet meer die is vervuld, we hoeven geen wet meer. Nou ja, dan kun je wel zien wat voor als het wordt. Ja, dat wil ik zeggen. Dat is, uh, als de wet er niet meer is, dus als God ja, zich terugtrekt, dan maak je het Maar men beseft niet goed wat dat betekent, nee. de wet. De nee, wet man, is, ja. is Gods inzettingen. Dat is godsvriendelijke openbaring, is niet van uh, artikel 321 wetboek van strafrecht. En als je dit doet, kom je zoveel jaar in de gevangenis. En als je dat doet, dan moet je 100.000 euro boete aan de regering ja. betalen. Uh, maar dat is, dat is Gods inzettingen. Dat is Godsvriendelijke openbaring, hoe hij het, de schepping in elkaar gezet heeft. Ja, en het is ook een beetje een bescherming. En het is je bescherming. Ja. Het is zoals iemand zei. Het is een hek bijvoorbeeld om het occulte. Ja. Denk erom, blijf eraf, want uh, dat is van de duivel. Ja, precies. En het is ook uh, Gods verordeningen. Mm -hmm. Dat is hoe Hij orde brengt ja. in, in de chaos van een huwelijk, van een gemeente. Dat, dat, dat, dat zijn de wetten van God. Dat zijn vriendelijke ja. openbaringen van onze hemelse vader. Dus je moet de wet positief zien en niet negatief? Tuurlijk, het, is, het, het, het komt van God, dus het is goed. Ja. Ja, dat is heel ja, goed, omdat mensen heel vaak de wet natuurlijk ja, ja. vergelijken met van iets van, ja jongens, ja. Uh, als ik me daar niet aan hou, dan krijg ik straf. Nee. Ligt er ligt weer een boete op mijn uh, mat. Ik heb hard gereden, of ik ben door een rood licht gereden. Ja, ja, dat moet je niet en doen. Dus dan dat, dan. nee, dat weet ik niet. Maar, <laughs> ja. uh, maar, maar daar is waar men het natuurlijk mee vergelijkt, de wet. Ja, ja. Met de dat politieman dat... die op de hoek staat en die uh, weer even moet schrijven. Ja. Kijk, door de, wet, door de wet kun je ook niet zalig houden. Als ja. ik me altijd aan de verkeersregels hou, krijg ik aan het eind van mijn autorijdenbaan, uh, baan als autorijder, nee. dan krijg ik geen vetleren medaille. Nee. Nou, krijg nou, misschien ook, speelt je een speeltje van de dat je lid uh, uh, bent. Ja, maar goed, want de regering die zegt, <laughs> je hebt, je hebt nu <laughs> helemaal de wet te houden. Ja, ja, dat is niet, dat niet meer gege, normaal. dat geeft geen enkele verdiensten, ja, nee, dat is ook zo. Ja. Alleen, en dat is dan het evangelie van de heer Jezus, mm -hmm. alleen het geloof en de genade. Dat is wat alles geeft. Ja. En dat heb ik dan in mijn leven door Gods genade graag mogen aannemen. Ja. Nou, dus da, dat zijn, is de wetgeving en de eredienst, mm -hmm. he, van die rijke Joodse erediensten, de Pesachviering eh, en op wat. en het, het is, is Loofhuttefeest. Ja, wat een feest. Ja. Wat zeg je? Ik, was, ik was de afgelopen keer met het Loofhuttefeest in Israël. En, dat is prachtig. jongen, jonge, wat een volk. Het plein stond echt gewoon helemaal vol. Het Tempelplein. Ja, ja. ja. ja, ja. ja zondagmorgen. Ja, dat is het ook. Ja. En dat zullen wij, daar zullen alle heidenen een keer heen trekken. Ja. En dat zegt Zachariah de profeet. Precies. In die tijd. Uh, ja. Als hommage, als eerbetoon aan nou, de God van Israël. Ja. Niet dat, dat is, en het is ook ah, een feest. Ja, die eredienst is dan ook een feest. Die eredienst wordt, ook, wordt dan ook een feest natuurlijk. Ja. Niet het, de, de wet is eeuwig, staat er in Psalm 119. Ja. Dat is, de wet kent geen einde, want het is wet. dat zijn regels. En dan de eredienst, daar hoort de sabbat bij, de voorjaarsfeesten, de najaarsfeesten. Maar gaan we nou niet vragen, moeten wij die feesten ook houden? Nee, ja, dat is natuurlijk altijd de discussie. Dat gaan we niet, ja, dat, dat, nee. ik, eh, Maar ik vraag het je ook niet, dus uh, je mag die overslaan. <laughs> prachtig, <laughs> prachtig. Niet, eh, maar ook, maar wel is het belangrijk om die feesten goed te bestuderen. Ja. Want Paulus zegt, die feesten geven vanuit het Oude Testament een schaduwbeeld mm. van de komende dingen. Ja. Dus de dus najaarsfeesten ze zijn er niet voor niks? Nee, die najaarsfeesten mm -hmm. geven een prachtig schaduwbeeld van uh, de gemeente mm -hmm. en van de wederkomst van de heer Jezus. Ja. En, en de voorjaarsfeesten geven een schitterend beeld van uh, de, de, uh, zijn sterven en zijn opstanding, mm -hmm. en alle heerlijkheden die daar het je. Ze liggen ja. allemaal al verborgen, in de waarheid ja, van die feesten. Zeker. En dat, dat, dat, dat kunnen we allemaal van de Messiaanse joden kunnen we dat leren. Ja. Die, die, die weten dat precies. En dan al die beloften die er nog zijn, ook, die er ook bij staan. Niet, uh, die, die in het Oude Testament staat dat vol met beloften voor Israël. Ja. En, en daar staat dan boven dit alles, is uit hen de Messias. Die is boven alles wij prijzen God. Aan hun beloofd ook, alleen dat zien ze nog niet. Dat zeg je? Die is ook aan hun beloofd. Ja, Het is ook een Deze. belofte voor Israël. Ja, dus en dat is Maar goed, als ik dan weer op dat uh, tempelplein ben, eh, bij, bij, uh, de, sommige mensen, mag het niet zeggen, de klaagmuur, maar de, de westelijke, westelijke, muur, de westelijke muur, zullen we dat zeggen. Een hotel, eh, dus de Kotel zeg je zo. De ik Dan toch heel veel mensen roepen van, Messiah, Messiah, Messiah. Joodse oh, mensen. ja. ja, ja. Ja, ook het dansen en zingen over de Messias, dus die verwachting van een Messias is er natuurlijk wel nadrukkelijk wel. Ja, oh ja hoor. Ja, dus dat, die belofte pakken ze wel op, want de, de Messias is aan hun beloofd en daar wachten ze op. Ja, wij waren daar ook in een school ja. in uh, gebied C, dat is het gebied wat ze nu willen annexeren. Mm -hmm. En uh, toen vroeg een van ons aan een lerares die daar ja. een lezing hield, die zegt, Wanneer zal toch al die ellende, dat terrorisme, zal er eens een keer het eind aan komen? Ja. En ze keek heel schuchter en je zei ze, als Messias komt. Ja, ja precies. En dat ontroerde ja, mij. Ja, zeker. Absoluut. Ja, en, en dat zal dat moment zijn als zijn teken van de zoon ja. des mensen aan de wolken verschijnt. En dan zie ik, ik zie dat voor me, dan ja. zie ik zo'n zo klein jongetje met, met die lange krullen, mm -hmm. met een, een, een grote een keppeltje op, en zie je dan, en die trekt zijn vader aan zijn lange jas, of misschien wel aan zijn tiettiet, ja. die, die die die die die koortjes die er aan hangen. Mm -hmm. en Abba, Abba, Abbesiach. ja. En ja. de vader zal, oh de traden, <laughs> ik moet er ook ja. van houden. Oh de ja. traden zal die zeggen. Jezus, ja. Jezus. Mm -hmm. dat, dat zal het moment zijn, het mm -hmm. heilige moment. Dat ze dan tot bekering komen. En ja. er zit nog een geheimnis achter, achter deze zaak. Ja. Daardoor moeten alle volken eerst het evangelie gehoord hebben. Mm -hmm. Ze moeten weten over de gekruisigde. Ja. Zodat als ze hem zien aan de wolken, dat ze dan een verre kans krijgen om te zeggen, Yeshua, de verlosser. Snap je? Het ja. is allemaal zo ja. ontzettend mooi. Als ja, je het. mag hopen dat de ervaring die over, uh, over Sion is, over, over de Joden is, uh, en die ook over heel veel mensen in de, in de, in de, in de heilige wereld is. Uh, dat ook zij, die vergadering... Uh, als Opgeheven Jezus, wordt. Ja, dat ja. als hij Jezus komt, dat, dat de wereld zal zien dat Jezus koning de koning is en de Heere de Heerschade. Ja, prachtig. Ja. ja. Dat is mooi. Ja. En dat zei, maar ook al die beloften, de, de leidende rol. Zoals in de psalm staat, de Heer brengt volken onder ons. Ja. En wat, wat leest? Psalm 67, laat schiet maar wat er binnen, dat is die bekende psalm van uh, de Omertelling. Ja. Die, die heeft 50 woorden in het Hebreeuws mm -hmm. en die past precies tussen Paasje en Pinkster, ja, precies. precies 50 ja. dagen. Ja. En dan zegt de Heer, onze God zegent ons, omdat ze al de hele wereld de Heer kent. Ja. De Heer zegent onze oog, de Heer zegent ons, opdat de hele wereld u gaat vrezen. Ja. Kennen we eerst de eerste Jood en ja. ook de Griek. Ja. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk in de vorige afleveringen ook wel eens gehad over de beloften die er bijvoorbeeld zijn voor Egypte. Oh ja. He? Dus is... het is niet alleen maar de belofte voor Israël. God heeft zo zijn eigen koers met ieder volk, denk ik. Natuurlijk. Ja, ook, ook met Nederland. Ja, daar heeft God ook nog heel karwei aan om Assyrië weer tot uh, zijn mm -hmm. volk te maken. Nee, zeker. Het, uh, het is niet voor niks dat het daar nu rommelt. Ja, ik weet het wel eens van, heren, u zou wel heel wat werk hebben om ja. Assyrië, mijn volk, te ja. noemen. Mijn, mijn, het werk van mijn handen, Assyrië, staat nee. is, dat is in ja. 19. Ja, nou goed, en wij kunnen daar gewoon, uh, we staan erbij en kijken ernaar, maar we zien wel dat op de een of andere manier er van alles gaande is, waardoor uh, de beloften die God gegeven heeft, Elk moment vervuld kunnen worden. Elk moment vervuld kunnen worden. Het is een, het is een spannende tijd. Ja. Maar onze rol daarin is een geestelijk faciliterende rol. Ja. Door onze gebeden worden de beloften van God realiteit. Mm -hmm. En gaat het ook een stuk sneller. Ja. Moet je wel eerbiedig en bidden en je moet wel met de intensiteit van de Heilige Geest bidden. Tuurlijk. En dat, ja. uh, maar dat, dat ja. moet ook niet te De mate. Heer zeg, is wel. Of uh, van uh, geef vrede aan Jeruzalem. Het mm. dat, dat, dat is je hart wat erin ja. gaat. Ja, eigenlijk uh, weten wij niet half uh, hoe de beloftes van God uh, in elkaar zitten voor Israël. En waarom het zo belangrijk is dat wij Israël daarin ondersteunen. Ja, maar dat is ook het geheim van een goed geestelijk leven. Ja. Is uh, heel simpel: gewoon doen wat er in de Bijbel staat, of je het nou begrijpt of niet. Ja, precies. Ja. En, dat, en dat is geloof. Ja. Maar goed, eh, moeten we nog naar Romeinen 15, of kan dat nou, niet Nou, ik denk dat dat uh, voor dit moment uh, bijna niet meer kan, uh, omdat we er bijna uh, doorheen zijn. Tenzij jij nog een korte opmerking daarover hebt, je hebt nog een minuut. Romeinen 15? Ja. ja, Romeinen 15, dat is het slot van de Romeinenbrief. Mm het -hmm. begint met uh, de trouwtekst die vele kijkers nog wel zullen herkennen. Ja. En ook in vele gemeenten waar ruzie is, wordt deze tekst met uh, gretigheid gebruikt in Romeinen 15, vers 7, daarom aanvaardt elkander. Ja. ja, een trouwtekst en dat is... Uh, mm -hmm. En uh, wat bedoel ik, zegt Paulus? Ik bedoel dat Christus, terwille van de waarachtigheid van God, een dienaar van besnedenen is geweest. Ja. Dus de heer Jezus is voor de besnedenen gestorven. I, I was hij was Hij was ook een besnedene en hij was een dienaar voor de besnedenen. Ja. En waarom? Om de belofte aan de vader gedaan. Heb je het weer, ja. de belofte. Hij moet al die beloften, moet, moet de Heer ook vervullen, dat zal ja. die ook nog gaan doen. Ja. Nee? En die moeten bevestigd worden. En dat de heidenen, willen van zijn ontferming, uh, God gaan verheerlijken. Zoals er geschreven staat, enzovoorts. En dan gaat er verder, en dat is een advies voor ons allemaal. Vers 10. Verheugt u heidenen met zijn volk. Dus maar er staat als een het opdracht. Trus, ja, zeg je? Dat is ook een opdracht. Ja. Maar er staat, er staat in die psalm, en in Deuteronomium staat ah, dat: Verheugt u heidenen om zijn volk. Oh ja. Ja. Dus wij verheugen ons als het goed gaat met Israël. Wij verheugen ja. ons als God Israël zegent, als ja. God Israël helpt. Ja. En dan we roepen: Heer, kom toch spoedig met uw doel, met uw volk. Amen. Want dat is een grote zegen voor de hele wereld. Ja. Want eerst de Jood en zonder de Jood komen we er niet. Ja. Zonder de Jood, de Heer Jezus, komen we er helemaal niet. Maar zonder de Joodse volk. En wat een voorrecht is het dan dat we uh, samen met de Jood... Uh, de, eigenlijk de nieuwe mensen vormen zoals God het bedoeld had. Ja, dat is uh, schitterend allemaal. Als ja. dus je dat gaat bedenken, dan uh, laat je je vervangingstheorie los. Want dan zeg je van, God is duidelijk. Eerst de Jood en dan de Griek. Maar wel samen zijn... Mens. Ja, en dat is dus de volgende keer dat we daar de plaats van de gemeente ja. binnen Israël vanuit de Efezebrief zullen gaan bekijken. Goed, dankjewel Jan voor dit moment. En daar gaan we zeker op, verder op terugkomen. Wat een geweldig voorrecht om de diepte van God een klein beetje te mogen doorzoeken en in te graven. En we zijn zo dankbaar dat de Heer ons Jan van Barneveld heeft gegeven met de kennis die hij hem weer heeft gegeven om ons daarbij te helpen. Uh, ik zou u willen adviseren om ook vooral volgende week uh, naar de uh, derde aflevering te kijken waarin wij spreken over Paulus binnen deze serie. En ik zie u dan ook graag aan de buis bij Eindtijd en Proventie. Oh, die olie geloven niet. Zij konden niet geloven, zegt de schrift. Ja. Hoe zeggen ze dan om hun zonde? Nou, wie dat zegt mag wel eerst maar eens aan zijn eigen zonde gaan denken en ik aan de mijne.